4 uur, Rachid Finch met het NOS Journaal. Alle slachtoffers van het ongeluk met een Belgische bus in een tunnel in Zwitserland zijn geïdentificeerd. Dat melden Belgische en Zwitserse media. Bij het busongeluk kwamen 22 schoolkinderen en zes volwassenen om het leven. Onder de doden zijn zeven Nederlandse kinderen. De Belgische premier en de president van Zwitserland hebben bloemen gelegd op de plaats van het busongeluk. In de tunnel stonden ze stil bij de muur waar de bus tegenaan was gereden.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 En Harvard University voert de ranglijst aan. In Chicago moet oud-gouverneur Blagojevich zich de komende dag melden bij de gevangenis. Blagojevich is veroordeeld tot 14 jaar cel wegens corruptie. Hij heeft geprobeerd de senaatzetel van Barack Obama te verkopen toen hij in 2008 president was geworden. In een toespraak tot zijn aanhangers herhaalde de ex-gouverneur dat hij onschuldig is. Blagojevich heeft zijn hoop gevestigd op een hogere rechtbank. Het weer klaart op en koelt flink af. Overdag overwegend zonnig en zacht. Het wordt 12 tot 18 graden. Dit was het NOS Journaal. Dit is Radio 1. VARA. De nacht klinkt anders. Met Roel Koeners. Wij denken aan de Human League van de jaren 80, Maar het is toch allemaal hartstikke nieuw wat je hoorde. Het is gemaakt door een Fransman, een electro dj En zijn naam is Vincent Belorghi. Maar hij opricht onder de naam Kavinsky. Ook zo'n leuke naam die je op een heleboel manieren kan spellen. Dus makkelijker heeft hij er ook niet op gemaakt... om van Vincent Belorghi Kavinsky te maken. Maar goed, in ieder geval, de titel is wel mak makkelijk geworden. Night Call... Begin van de derde uur de nacht ging het anders bij de vader op Radio 1. In dit uur, zoals gebruikelijk, tussen vier en vijf. Het leukste uit de uh, Spijkers met Koppen van afgelopen zaterdag. Met daarin ook het uh, live optreden van Paul de Leeuw. Die nu een nieuw album heeft gemaakt. En een aantal liedjes van dat nieuwe album. Dat zong die afgelopen zaterdag in Spijkers met Koppen. Wat heb ik verder nog voor je in de aanbieding? Oh ja, ik ga even aandacht besteden aan uh, popfestivals. Uh, die komen er weer aan. En uh, pingpop, bospop. Uh, daar, gaan we, daar ga ik vandaag even wat aandacht aan besteden. En, als je de affiche ziet van beide festivals, dan zou je denken van... Ah, leuk, die artiesten wil ik zien. Maar er zijn ook altijd een paar namen bij waarvan je denkt van... Hè, hè, nooit van gehoord. Nou, van die nooit uh, van gehoord categorie... daar ga ik de komende tijd ook eens even mijn aandacht aan besteden. Niet alleen de vette namen, maar ook de minder bekende namen... die op een of andere manier toch wel aantrekkelijk zijn voor een organisator... om ze binnen te gaan halen. Nou, die namen ga je horen, de nacht ging het anders. Linda Ronstedt, die ga je zo dadelijk horen met uh, een Mexicaans liedje. Maar ik laat je eerst even iets horen wat bijna een uh, flop was geweest... wat bijna nooit dus, uh, de plaat had gezien. Namelijk dit liedje van Gauthier. Somebody that I used to know. Tijdens het componeren liep hij vast op het refreintje. Toen dacht hij van nou, laat maar zitten. En op een gegeven moment pak je het toch weer op. En toen had hij het uiteindelijk de pakken zetten op de plaat... Et voilà, daar was het succes. Now then I think of when we were together. Like when you said you felt so happy you could die. told myself that you were right for me but felt so lonely in your company but that was to me. Resumption to the end, always the end. Albudo, al zet. ...die eind jaren tachtig een LP uitbracht onder de titel Canciones de mi padre... ...waarop zij liedjes zong die zij in haar vroege jeugd heeft leren kennen... ...toen ze in de avonduren geconfronteerd werd met het luisteren naar de Mexicaanse radio. En die liedjes die, ja, die kende haar vader ook en samen hebben ze dat in... Uh de jeugdjaren regelmatig gezongen. En op latere leeftijd besloot Linda Ronset om een LP te gaan maken... met die uh, Spaans... Spaans uh, Mexicaanse liedjes. Dat was zo'n succes dat daar in 1991 een vervolg op kwam. Mascansiones, nog meer liedjes. En uit dat album Mascansiones hoorde je dan El Camino. Linda Ronset, dus. In de Spaanse taal met een mariachi-band erbij... En deze band die gaan we op een heleboel festivals tegenkomen... wat me nog steeds verwonderd, want de afgelopen jaren hebben ze nauwelijks hits gehad. Maar het optreden zal dan ook wel heel bijzonder zijn. Ze komen op Pinkpop, ze komen op Rocco en in Engeland zijn ze op de festivals Reading en Leeds. Ik ben heel benieuwd wat ze gaan brengen. The Cure, de hoofdact op de tweede dag van Pinkpop in ieder geval... Die bijna twee uur in beslag zal nemen. Zal dit, na alle waarschijnlijkheid, ook niet ontbreken. Een van de grote hits van The Cure uit 1989. Lullaby, kon je horen. En The Cure is op. Uh... De eerste Pinkpopdag, dat zal dan de zaterdag zijn. De hoofdacte, en die hoofdacte wordt voorafgegaan door Anouk. Nou, zoals ik al zei, ik ga je de komende weken... wat onbekende acts laten horen van uh, namen... die staan op affiches van uh, popfestivals. Nou, houden we even deze keer op de zaterdag van Pinkpop. Daar kom je onder andere op tegen de naam van uh, Kios Lives... Dat heb ik gehoord. Dat is echt van dik houtzaag naar plankenrok. Dat, dat laat ik even aan me voorbij gaan en ook aan u voorbij gaan. Want ik denk als dat we dat zou gaan draaien, draaien dat dan uh, meteen de zenders weer in de fik vliegen. Voor Radio 1, dat wil ik niet op mijn geweten hebben. Maar een andere band die wat milde repertoire brengt, uh, gezellig repertoire, dat zijn Engelsen. Zij noemen zich Will and the People. Like another lollipop, make that awful sound. But that's okay, cause I can't get mad with the perfect pearl like you. My baby blue, you're a crackier, you're your dappy, and you're clever. Cause you know a lot too. Oh yeah, you do. If you want to leave this place now, then I'm gonna leave here too. Cause if I had two labs, I'd grace you. Yeah, well, i'd give them both to you. We could go for a to it Gezellige muziek van Will and the People, een gezelschap uit Engeland... die voornamelijk muziek in reggae-sfeer maken. Dat hebben meerdere artiesten gedaan. <laughs> Denk maar aan Doemaar en Sting. Dus ze zijn een goed gezelschap Will and the People uit Engeland... en zij zullen optreden op de eerste dag van het Pink Pop Festival en dat zal zijn op zaterdag 26 mei aanstaande. Uh, verdere acts die op zaterdag zullen optreden, dat zijn uh, Major Tom, Dat is een Limburgse band die hebben meegedaan aan een uh, competitie. Nu of nooit. Een competitie van uh, Limburgse band en de hoofdprijs is het uh, optreden op uh, Pingpop. Uh, verder, naast de Cure en Willen People, zal je daar tegenkomen op Pinkpop... Op, op die eerste zaterdag dan uh, de Afgen Wicks, Ben Howard, de Astroids Galaxy Tour uit Denemarken, de Thing Things, Casabian. Kio Sluis, waar ik het over had, en uh, Anouk, die zal uh, ook optreden aan. Uh, begin van de avond voorafgaand aan het optreden van The Cure. Dan zie ik ook nog dat er nog uh, vijf namen. Uh, bekendgemaakt zullen worden voordat het uh, Pinksters is. Nou had ik zelf gedacht toen, uh, in aanloop naar dat uh, het programma van Pinkpop bekend zou worden. Nou, waarschijnlijk zullen de Black Keys daar wel optreden. Deus had ik ook verwacht. Maar misschien heb jij ook wel een suggestie voor Jan Smeets... <laughs> om een van die vijf namen uh, uh, in te vullen. Nou, Als je ook een suggestie hebt voor Jan Smeets... welke naam nog bij, uh, op het Pinkpop-affiche moet komen... dan kan je dat mailen naar nou, De Nacht Klinkt Anders. Uh, en de e-mailbox kan je bereiken via de website van uh, de nacht anders www.waren.nl programma en en dan kom je vanzelf wel op het contactadres. Nou, laat me weten welke suggestie je voor Jan Smeets hebt van uh, welke naam je nog graag op Pinkpop wil zien. We zullen het doorspelen. Een ander festival dat ook in Limburg plaatsvindt en dat zal dan begin juli zijn. Dat is het Bospop Festival met daar een optreden van Tromboon Shorty. Op het festival dat uh, grosseert in uh, lang gevestigde namen, maar ook in uh, onbekende talenten. In ieder geval, als je kijkt naar de namen die voorkomen op uh, het programma van 7 juli, want dan uh, is Bos Popair uh, 7 juli en 8 juli. Op 7 juli kom je daar de namen tegen van uh, Black, Bone, Cedar, Beth Hart, Ed Kowalsik van de uh, band Live, Chris Cornell. Uh, vintage double, trombone Shorty, die je net hebt gehoord. Trombone Shorty, een man uit uh, New Orleans. Dus dat is wel een goede bakermat om uh, trombonen te leren spelen. Je hoorde hem trouwens met het nummer Craziest Thing. En verder nog uh, op dat Bospop programma het optreden van Los Lobos. En Los Lonely Boys. En Lenny Griffiths die zal dan de uitsmijter zijn op zaterdag 7 juli op Bospop. Volgende week meer onbekende namen op festivalaffiches... I oh, De nacht rinkt anders bij de vader op Radio 1. Dat is gebruikelijk tussen 4 en 5. Een terugblik. Je gaat het leukst horen. Uitspijkers met koppen van de afgelopen zaterdag. De columns zijn er van Martijn Koning en Wim Daniels. Er is het cabaret met onder andere Dolf Jansen. En je hoort ook zo meteen een live optreden van Paul de Leeuw. Die daar was om een paar liedjes te zingen uit zijn jongste CD. Maar voordat je Martijn Koning gaat horen over de gulden is Chicago and old days. mensen, uh, het is nogmaals dat ik hier ben, want ik ben in mijn haast vanochtend mijn pinpas vergeten. Maar gelukkig mocht ik toch mee met de trein. En uh, ja, mijn geldprobleem stelt niet zoveel voor als het vergelijkt met bijvoorbeeld uh, Griekenland. En het gaat ietsje beter, want Griekenland is deze week voorlopig gered. En dit probleem gaat mij ver boven de pet. Maar als ik het een beetje begrijp, wordt een groot deel van de vorige lening aan Griekenland uh, kwijtgescholden. Waardoor het nu mogelijk is om Griekenland opnieuw geld te lenen. Uh, ik heb geen verstand van geld en economie en dergelijke, maar kan een of andere super slimme econoom, dit in lekentaal proberen uit te leggen. En niet aan mij, maar aan de mensen van duo uh, van mijn studieschuld. Dat zou echt fantastisch zijn. En dan weet ik nog een betere deal voor. Ze schelden mij mijn studieschuld kwijt en dan, omdat ze zo cool zijn, hoef ik geen nieuwe lening. Dat is echt probleem opgelost. En dan staan er ook geen deurwaarders meer bij mij op de stoep. En dat is ook weer goed voor die mensen, want in kassenbureaus hebben het veel te druk. En ze komen zoveel mensen tekort dat binnenkort Koningin Beatrix in naam van zichzelf langs de deuren moet. En... Gewoon een deel van de schuld kwijtschelden. Dat verlaagt ook de werkdruk voor hun werknemers. Een schuld kwijtschelden om vervolgens weer geld uit te kunnen lenen. De waarschuwing klopt, geld lenen kost geld. Het is in ieder geval duidelijk dat al het geld dat je aan Griekenland geeft... dat je dat nooit meer terugziet. De belofte om het terug te betalen, daar lachen ze om. Echt, daar vegen ze eerst een reet mee af... en daarna kun je hem in je eigen reet steken. Ze gaan eerst sweepen en dan dippen. De economische crisis wordt alsmaar groter en toch steeg het uh, afgelopen jaar... het aantal miljardairs wereldwijd naar een recordaantal van 1226. En ondanks alles blijven er mensen banken met geld verdienen. En van die 214 nieuwkomers bij de 9-0-club komen er 54 uit China, 31 uit Rusland en... Even kijken waar het ook alweer staat. Ah, ja, nul uit Griekenland. Um, de rijkste man op aarde is op dit moment de Mexicaan Carlos Slim. Die heeft 69 miljard en dat heeft hij verdiend met mobiele telefoonbusiness. Nummer 2 is computerneur Bill Gates. Nummer 3 is Warren Buffet, een Amerikaans superbelegger met 44 miljard. Uh, eigenlijk de hele top 10 bestaat uit uh, mannen. Maar, dames, niet getreurd, op nummer 11 staat een vrouw, Christy Walton, met 25 miljard. Hoe ze dat verdiend heeft, erfenis van haar man. Maar goed, is um... <coughs> flauw grapje, maar uh... Maar dames, de rijkste Nederlander uh, met 8 miljard is wel een vrouw. Uh, dus daar kunnen jullie trots op zijn. Ze heet uh, Charlene de Carvalho Heineken. Ja, ach, toch weer een erfenis. Maar goed, oké. Okay. <tie> Kunnen niet alle Europese militairs in de gevangenis zetten en alle geld gewoon afpakken om daarmee Griekenland er definitief mee bovenop te helpen? Wat stellen die paar honderd mensen voor in vergelijking met de bevolking van een heel land? Alles om de o zo belangrijke euro te beschermen. En wat je ook vindt van de euro, we hebben het er maar mee te doen. Ik word ook kotsmisselijk van het gezamenlijk over de gulden. Ik wil het woord gulden niet meer horen. Dat klinkt als een ex waar je nog niet meer helemaal overheen bent. Weet je, telkens, als je haar naam hoort, denk je, denk je aan vroeger hoe het was. Weet je, oh, ze was zo mooi, en ze was zo rond. En ze was zo goedkoop. En we waren zo gelukkig. En op een dag ging ze van haar laatste geld sigaret halen. En het is een Nooit meer teruggekomen. En we vonden direct iemand anders. Maar het zou nooit meer hetzelfde zijn. En we houden niet zo van de euro. Ze is zo onpersoonlijk. De euro heeft ook geen koosnaampjes. Weet je, de gulden hadden genoeg een piek en een duppie, en een joetje en een snip. En we hielden van de gulden. De euro heeft geen koosnaam. Ja, dat het misschien stom was voor de euro te hebben gekozen eigenlijk. Maar we kunnen niet meer terug naar de gulden. En als er nu een referendum zou worden gehouden, zou een derde van de Nederlanders de gulden weer terug willen hebben. De PVV heeft een Brits onderzoeksbureau, laten we ze woord gemak Maurice de Dork noemen, onderzoek laten doen naar de mogelijkheid van herinvoering van de gulden. Het bureau dat bekend staat als Eurosceptisch kwam tot de conclusie dat het beter is. En een derde gelooft dat. En je kunt niet terug in de tijd. Het past wel bij het gedachtegoed van de PVV. Alles moet weer zijn zoals vroeger. De tijd van de gulden. De tijd van weinig buitenlanders. De tijd van Frank Masmeijer. Dat wil toch niemand? Wie wil er in godsnaam Frank Masmeijer op tv zien? Weet je? De gulden is passé. En ik heb er geen verstand van. Maar terug kan nooit de weg vooruit zijn. Ik ga nu wel weer terug naar Amsterdam. En zou ik misschien van iemand hier 10 euro voor de trein kunnen lenen... Uh... <applaus> Beknuffeld en bemind, maar al snel ga je van kleuter naar wat was je toch een trots kind. De straat waar ik ben geboren is weg, de landse dijk. Ik heb een ouders nog, maar zie steeds vaker mezelf als ik in arden dus kijk. Het gaat zo snel, gaat allemaal zo snel. Helemaal geknipperd met de ogen, lijkt de tijd zo snel vervlogen. Denk je net, is dit te fel? Het gaat allemaal zo snel. Tijdens stappen met mijn vrienden, op sneuveltocht van kroeg tot kroeg. In de tijd van zorgeloosheid kwam de ochtend altijd veel te vroeg. Door met drinken, door met dromen. Bittere ballen in het vet. Verschrokken van de laatste ronde. Is het afgelopen, maar we zijn er net. Het gaat zo snel, gaat allemaal zo snel. Het is geknipperd met de ogen, lijkt de tijd. Zomaar vervlogen, denk je net, dit is het wel. Het gaat allemaal zo snel. Ik heb gedaan wat ik er wou Zonder rem leef ik mijn leven Zonder spijt, vrok of berouw Nu ga ik Abraham ontmoeten Die vanaf nu mijn weg bepaalt En hoop ik dat hij naast de mosterd Ook de bittere ballen haalt Het gaat zo snel, het gaat allemaal zo snel Net, dit is het wel, het gaat allemaal zo snel. Het zal even pijnlijk worden, maar dat moet. Dat is het motto waarmee het kabinet deze week de bezuiniging inging. Het is ook de tekst die op de gevel staat van de kerk in Westkapelle, maar daar heb ik het nu niet over. Nog meer bezuiniging, het is niet anders. En dat wel afgelopen weken de gevolgen van het kabinetsbeleid goed doorleken te dringen in het land. Er werd op veel plekken gestaakt, er werd gedemonstreerd. Bij wij aan tafel, u heeft hem herkend, uh, te praten over de sfeer in het land is minister Opstelten. Ja, sfeer in het lat, sfeer in het lat. Ja, dat heeft meteen weer zo'n negatieve connotatie. Het zijn moeilijke tijden, maar iedereen begrijpt dat en wil graag meedoen. Meneer Opstelten, er wordt veel geprotesteerd... Bent u bang dat nog meer maatregelen zullen leiden tot nog meer woede? er ja, ja, wordt altijd geprotesteerd. Als ik het binnenhof op word gereden... staan er altijd wel één of twee enthousiastelingen... die een dagje vrij zijn met een zelfgevreubeld spandoek. Ach, dat hoort er gewoon een beetje bij. Maar iedereen die ik spreek is blij en tevreden met ons beleid. Ja. Nou, we gaan erover praten. Ook hier aan tafel. U ziet het, een aantal mensen die zich benadeeld voelen, boos zijn. Mensen die de afgelopen weken actie hebben gevoerd. Allereerst Jan van der Poel, politieagent... Protesteerde deze week tegen bezuinigen en wanbeleid deed dat door geen bonnen uit te schrijven. Goedemiddag. En daar is Hetie Maalder. Uh, zij is lerares basisonderwijs en was deze week in de Amsterdam Arena om te protesteren tegen bezuiniging op passend onderwijs. Ja, hallo. Hallo, welkom. Uh, naast haar aan deze kant Galet uh, El Magoui. Hij is schoonmaker, treinen, stations, uh, staakt al tien weken en voerde deze week actie tegen de nieuwe CAO. Goedemiddag. Goeiedag. Uh, ook bij mij aan tafel Herman van Wateren en Jordi Stevens. Allebei douane, op Schiphol. Al jaren geen salarisvroeging gaan protesteren komende weken... met uh, vluchtvertragende controles. Heren, welkom. Hallo. Hallo. Dag heren. Dan daar uh, Marike Hovenaar, Sam Treurnings van Hop Hopsassa. Hun kinderen op van moest gaan sluiten met de prijzen omhoog moesten... en veel ouders het niet meer kunnen betalen. Hoi. hoi hoi hoi. Hallo, uh, hier ontstaat een probleem met op straat hangende kinderen, zogenaamde sleutelkinderen. Moeilijke situatie. Daarom zijn hier alleenstaande moeder Anja Schroeves en haar zoontjes Vessel en Petertje. Hoi. Ja, hallo, hallo, goedemiddag. Goedemiddag. Ja. Dan heb ik daar uh, Diederik Friescoos van Horde namens Boze Huurders. Omdat deze week bleek het kabinet inzage heeft in de jaarinkomens van mensen die huishuren aan hun huurbazen. Schending van de privacy volgens de huurders. Heer, welkom. Goedemiddag, meneer Jansen. Goedemiddag, dan namens de thuiszorg is daar Henrike Bol, uh, thuiszorgers thuiszorgens Rakens Sociale, Sociale Zekerheid en demonstreert dinsdag in Den Haag. Ja, goedemiddag. Hallo, uh, als u even doorschuift, ook aan tafel nu, Dr. Kalkhof, psychiatrisch arts, maakt zich zorgen om de eigen bijdrage die geestelijke storen moeten gaan betalen, levert vooral op dat geestzieken de hulp gaan meiden en een gevaar voor zichzelf en voor anderen. Ja, goedemiddag. Ja, en dan hebben we daar twee diëtisten, Ruud van Hoofd en Lee Ho-Chang. <tie> Niet meer in het ziekenhuis pakket. vrees voor de zonders van Ernst Ziek, omdat die geen voedingssyzer meer zullen krijgen. Hallo. Hallo. Mm. En dan, ik denk tot slot uh, Jeremy Landheer van coffeeshop Shop Joint Strike Fighter. Die is boos over de rietpas. Uh, werkt illegale handel in de hand, slecht voor de economie. Vandaar dat ook de coffeeshop protesteren. Welkom. Hi. Nou, meneer Opstelten, uh, met deze ontevreden burgers gaat u in debat en. Meneer Opstelten? Meneer Opstelten? Dank u wel. Veel zout vindt minister Schippers van Volksgezondheid. 6 gram zout per dag is het maximum. Maar vrouwen krijgen gemiddeld 7,5 gram binnen en mannen zelfs 10 gram. Dat is niet goed voor de gezondheid, zeker niet als er ook nog stroozout uit Polen bij zit. Ik zelf eet ook de zout, maar zo zout als afgelopen zondag heb ik het nog niet vaak gegeten. In het tv-programma Dit was het nieuws werd de volgende grap gemaakt. Lutz Jacobi komt uit Leeuwarden. Gek. Ik wist niet dat daar een kernreactor stond. Ik heb ze wel eens gezien op foto's. Kinderen die mismaakt geboren waren als gevolg van een ramp in een kernreactor. Op de plaats waar een arm moest zitten zat een halfbeen. Bij de andere arm begon de hand bij de elleboog. Van het gezicht was één helft zo goed als weg. Een oor zat op de plaats waar een oog hoorde te zitten. De grap over Lutz Jacobi verwees hiernaar. Naar kinderen die misvormd geboren zijn als gevolg van een ramp in een kernreactor. Lutz Jacobi komt uit Leeuwarden gek... Ik wist niet dat daar een kernreactor stond. Ik vermoed dat het een man is geweest die de grap bedacht heeft. Hij zal zich na het bedenken ervan waarschijnlijk genoeg in de handen hebben gewreven. Misschien heeft hij triomfantelijk achterover geleund en gedacht... dit is pas satire, hier zullen ze bij dit was het nieuws verrukt over zijn. En dat waren ze. De grappenmaker kreeg direct het verzoek nog een paar grappen over Lut Jacobi te bedenken... zodat ze over haar een grappenblokje konden maken. Dat was geen probleem, zo bleek. Ik vind het heel knap hoe Lutz al haar verschillende werkzaamheden combineert. Kamerlid, fractieleider en ook nog elke dag voor de Aldi staan met de dakloze krant. Lutz Jacobi is een vrouw met het hart op de juiste plaats. Nou die neus nog. Toch is het een beetje flauw om Lut Jacobi op haar uiterlijk af te zeiken. Hoeft ook niet, heb je wel eens gehoord hoe ze praat. Voordat de grappen werden gemaakt, werd er gezegd dat Lutz Jacobi zelf gezegd heeft dat ze tegen alle mediadruk bestand is. En dat wilde men nu zogenaamd uitproberen. Sweets heet je zelf vooraf indekken. Het is de bekende, wij wassen onze handen in ons Als Assad in Syrië gebruikt hem ook. In de wereld draait door werden alle genoemde Lutz-Jacobi-grappen afgelopen dinsdag nog eens herhaald. Met daarbij het welgemeende compliment dat de grappenmaker grootse daden had verricht. Grootse daden. Lutz-Jacobi komt uit Leuwarden. gek. Ik wist niet dat daar een kernreactor stond. Moet je zoiets met een korreltje zout nemen? Zoals je in ieder geval wel de uitspraak van minister Schippers met een korreltje zout moet nemen... dat het platteland af moet van het eten van boerenmaaltijden... omdat in die maaltijden te veel zout zit. Platteland en boerenmaaltijden bestaan er lang niet meer, weet iedereen. Ja, in boer zoekt vrouw nog wel. Maar dat is allemaal opgenomen op een set. Daar worden speciale decors voor gebouwd. Afgelopen seizoen zat er zelfs een boer in het programma die ze de naam Gratis hadden gegeven. Maar die naam komt al vijftig jaar niet meer in Nederland voor. Ik geloof dat dit was het nieuws per aangeleverde grap die gebruikt wordt 500 euro betaald. Lutz Jacobi komt uit Lewa de Gek. Ik wist niet dat daar een kernreactor stond. Dat is dus 500 euro waard. Arie Boomsma had afgelopen woensdag op tv een mooie aflevering van Over de Streep over hoe kinderen met elkaar omgaan op school. Er kwam een jongen aan het woord die vreselijk gepest werd door medeleerlingen. Hij somde het ene na het andere voorbeeld op. En hij omschreef de pesterijen als een mes dat elke dag opnieuw in zijn rug gestoken werd. Lut Jacobi kan er wel tegen horen tegen mediadruk, ook tegen mediadrek. Dit was Dit Was Een Schande. Goedemiddag. If you get the notion oh, You can't stop the groove Cause mm. you just won't move, move Got me, my sunroof down. down Got babe. my diamond in the back shiny, shiny. Disco klanken van Shirley and Company Met shame, shame, shame. En daarvoor Wim Daniels, de column, was hij die, die afgelopen zaterdag uitsprak. In Speakers met Koppen. En dat werd voorafgegaan door een plaats van de Swaps Part of the Union. Die had het cabaret onder leiding van Dolph Janssen, Paul de Leeuwsong Abraham en Martijn Konings sprak zijn column. Dat was het leukste uit Speakers met Koppen van afgelopen zaterdag. En aanstaande zaterdag tussen 12.02 weer een nieuwe aflevering van Speakers met Koppen op Radio 2. dadelijk ik Finch En daarna hoor je Tot Funken. En volgende uur nog, nog aandacht voor Anouk, Liesbeth List. Ja, ja. En drie Franse bladenbreidje. Met andere woorden, nog één uur... ...de nacht vindt anders hier bij De Vare op de Radio 1...